4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Raadsheer Schalken van het Amsterdamse gerechtshof heeft een ontslag ingediend vanwege het proces Wilders. Hij vindt dat de Amsterdamse rechtbank hem in de strafzaak tegen de PVV-leider schandalig heeft behandeld en heeft daarom de koningin om zijn ontslag gevraagd. Dat zegt hij in een interview met NRC Handelsblad. Schalken zegt in de krant dat hij door het proces zoveel haat en hoon over zich heen kreeg dat hij niet langer met de overtuiging rechter kan zijn. De 67-jarige Schalke maakte deel uit van het hof... dat in 2009 het openbaar ministerie opdroeg Wilders alsnog te vervolgen. Schalke werd er tijdens de rechtszaak door Wilders van beschuldigd... dat hij tijdens een etentje een getuige deskundige probeerde te beïnvloeden. De raadseer heeft dat altijd ontkend. In Belfast hebben tientallen jongeren rellen veroorzaakt. Een groep protestantse jongeren gooide met stenen in een straat... die een katholieke wijk scheidt van een protestantse... Daarop reageerden katholieke jongeren en moest de politie tussen beiden komen. Die heeft met waterkanonnen de railschoppers uiteengedreven. Volgens de politie in Noord-Ierland waren de ongeregeldheden niet zo ernstig als anderhalve week geleden. Dat waren de ergste confrontaties in tien jaar. In Noord-Ierland worden rond deze tijd veel oranjemarsen gehouden... waarbij de protestanten oude overwinningen op de katholieken vieren. Veel katholieken, die willen dat Noord-Ierland zich aansluit bij de Republiek Ierland... zien die oranjemarsen als een provocatie. In de Amerikaanse staat Massachusetts heeft een lijk meer dan twee dagen onopgemerkt op de bodem van een zwembad gelegen. In de tussentijd was het zwembad gewoon open voor bezoekers. Een vrouw was van een glijbaan gegleden en kwam niet meer boven. Een jongen van negen sloeg alarm, maar het zwembad werd niet gecontroleerd. Uiteindelijk werd aangenomen dat de vrouw al weg was. Het zwembad is vier meter diep en het water is wat troebel. Dat zou verklaren waardoor het lichaam twee dagen onopgemerkt bleef. Het weer vannacht droog, 7 graden. Halverdag in het noordoosten bewolkt en regen... en het zuidwesten volop zon. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het derde uur van nachtvluchten van zaterdag 2 juli 2011. Ja, 2011 is het al. Uh, het hele jaar trouwens. De middelste dag van het jaar is het uh, vandaag. Straks een aflevering van Een leven lang met Helly Ustrijger. Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam exposeert momenteel werk van de kunstenares. Maar we beginnen met een korte bijdrage van de VPRO. Het is vandaag 50 jaar geleden dat Ernest Hemingway overleed... Voor wat wellicht zijn bekendste werk is, The Old Man and the Sea, werd hij in 1953 onderscheiden met de Pulitzer Prize. En in 1954 viel hem de hoogste schrijvers eertendeel deel toen hem de Nobelprijs voor de literatuur werd toegekend. Dit alles kon echter niet voorkomen dat de aan zware depressies leidende Hemingway op 2 juli 1961 een einde aan zijn leven maakte. In het programma De Avonden werd in de jaren 90 een 24-delige rubriek uitgezonden... in samenwerking met de Volkskrant, getiteld De Onbestelbare Brief... waarin 24 schrijvers een brief richtten aan een geliefd of verfoeid personage uit de wereldliteratuur. Dichter Hans Verhagen schreef zijn brief aan Manolien, de boy uit The Old Man and the Sea. verhaal Wie schrijf jij een brief? Uh, ik schrijf een brief aan uh, Manolin. Dat is, als ik dat goed uitspreek, dat weet ik niet, dat is een, uh, een de, de boy, de, het, het hulpje van uh, Santiago, Santiago, een uh, Cubaanse visser, uh, die uh, de hoofdrol speelt in The Old Man and the Sea, van Hemingway. En uh, de uh, beslissende nacht uit dat boek, wat een, wat een kort boek is, waarin alles staat, een helemaal mooi boek, uh, is die, is die jongen er niet bij zelf? Uh, want uh, die, uh, die vist niet meer met die oude man, omdat die altijd zo'n pech heeft. Die man is een beetje te oud geworden en zo. En wat is de beslissende nacht? Dat gebeurt er dan? Uh, dan uh, ja, dat staat ook wel in de brief. Uh, maar uh, in ieder geval, uh, dan uh, vangt hij eindelijk weer een. Uh, een vis en wel de grootste die hij ooit gevangen heeft. En hij heeft een hele uh, uh, langdurige carrière al achter de rug. Maar uh, uh, dan komen de haaien erop af. En die uh, eten uh, die vis op. De oude man uh, die, die doodt er een paar met grote klap op hun kop. Maar hij is ook verzwakt en heeft pijn aan zijn handen en zo. En dan, uh, uh, dan komt hij tenslotte aan na drie dagen en drie nachten. Let op de... Wat christelijk symboliek van Hemingway hier. En dan is er uh, uh, alleen maar... een heeft die, die vis aan de boot vastgebonden. Omdat hij hem niet in, in de boot kon krijgen, zo groot was hij. En dan is er alleen nog maar een karkas over. En een, en een aangevreten viskop. Dus dat is een hele dramatische uh, tragisch... Uh, het is, uh, het is een tragisch einde natuurlijk, het verhaal is op zichzelf tragisch... maar de, de manier waarop het, uh, de mensen daar in de verhoudingen staan... Uh, ook die oude man met dames en wijsgeerigheid, dat maakt het veel aan goed. Wanneer las je dat boek voor het eerst? Uh, de, ik denk dat, uh, dat toen ik 15 was, in 1954. Waarschijnlijk uh, het eerste literaire boek of zo wat ik las. Uh, uh, een paar jaar later kreeg je de Nobelprijs voor die, uh, die prestatie. Uh, ik las het in de vertaling van is Dunning... Er zat ook allemaal in de brief voor, maar uh, oké. Okay. Uh, Waarom vond je het zo mooi? Je identificeerde je met het jongetje waarschijnlijk. Ja, daarom heb ik ook al hem die uh, brief gericht... Um... Uh, en natuurlijk omdat ik ervan uitgaat dat het mogelijk zou zijn... dat die, dat die jongen daar nog leeft, als er concreet iemand was geweest. Maar uh, ik vind het boek dus... Uh, ja, het is kort, het is heel goed geschreven, er zat geen woord te veel in. Het is een soort poëzie, maar dan heel functioneel. Dus uh, Hemingway zelf zei, het is poetry written in prose. En uh, uh, uh, het is dus heel simpel en... Het, er staat alles in. Alles uh, wat, wat de moeite van het, uh, van het leven waard is... Uh, waar je iets over wil zeggen, dat staat erin. En ik heb het toen ook uh, me voorgenomen om... als ik ooit proza schrijf, zou schrijven... Uh, dan, uh, dan zou ik dat op die manier willen. Dus kort, maar krachtig. De brief. De brief. Muy senor Mio. Waarom moet ik mezelf er steeds van overtuigen dat u nog bestaat... Waren we in de tijd niet even oud? Ik misschien zelfs iets ouder. Toch vind ik mijn eigen rusteloos voortbestaan niet meer dan normaal. Een goed idee ook. En natuurlijk zonder het ziekelijk hijgen en stampen... en andere amusies misbaar... waarmee leden van de nieuwe generaties onder hun creatieve devies safe... het eeuwige leven denken te verwerven. Terwijl mij juist opvalt dat iedereen gewoon blijft heengaan... als zijn tijd daar is, zo niet eerder. Als ik daarentegen aan u denk moet ik mij prompt te weerstellen tegen een notie van vanzelfsprekendheid, dat als dat u er eh, lang breed van de planeet bent verdwenen? Dat als dat, dat zeggen ze in Vlissingen, voormalig zeeroversnest, tevens toevluchtsoord voor anarchisten. Dat ligt in Zeeland, het woord zegt dat al. Maar wat? Zee? Land? Vraagt een Vlissingen en hij antwoordt: ja, nee. Ja, nee, betekent dat. Parquet, derhalve. derhalve. Ik denk omdat de wereld waarin u de belangrijkste bijrol vervult... die van de op het moment, moment suprême in afwezigheid schitterende... met zo'n vaste hand is neergezet dat hij niet veranderen kan. Dat betekent, Manolin, dat of dat hele stuk Havana... compleet met terras, Manolin, Santiago en Santiago's boeders... de zeeschildpadden en de vliegende vissen... Uh, totaal van de uh, wereldkaart verdween... toen de lezer dat boek sloot... en die slot nog in zijn oren met naklinkend... The old man was dreaming about the lions. Of het er nog net zoals 45 jaar geleden. toen Hemingway er al woonde. maar Castro nog moest komen. En het, ik moet zeggen. of het is er nog net als zoals 45 jaar geleden. toen Hemingway er al woonde. maar Castro nog moet komen. Al die jaren met de dappere revolutionair aan het roeren... die Fidel. van wie jullie Cubanen moesten geloven. in een nog kneuteriger en sneller. Van door de mand vallende heilsleer vandaar misschien dat Cubanen ook zo goed zijn in basketbal... Hebben, hebben Cuba steeds armer en geïsoleerder gemaakt. Terwijl de gebaarde held van Havana 57... aan wie de laatste tijd opvallend weinig symfonische huldebetuigingen... worden opgedragen... Eh, in ruil voor een handvol centen zijn prachtig eiland ter beschikking stelde... van slimme en geslepen Sovjetverschijnselen van Boers snit, om er hun vernietigingswapens te plaatsen. Bijna was Castro ingeslaagd van Cuba een armageddon te maken. Tja dan zou zijn naam door de overgebleven anderhalve man plus paardenkop op de wereld met heel wat meer ontzag of weerzin... maar dat onderscheid kent de progressieve altijd geuniformeerde... met een langspel langspelnaald ingeënte vuur alle Kubanen niet... zijn gemompeld dan nu gebeurt als hij plotseling opduikt... in de kroegen van zijn eiland... om daar met Jan met de pet naar de zwart-witte televisie te kijken... om de successen van jullie boksers te volgen op de Olympische Spelen. Was, evenals in de Griekse oudheid, retoriek een Olympische sport... Geworden, dan was ook de leider, die in een bepaalde periode geen toespraken meer hield... onder de 24 uur, zeker met eremetaal, huiswaarts gekeerd. Moet je nagaan hoe mager de message die die man had... dat hij een etmaal nodig had om zijn publiek, dat gewend was geraakt staande te slapen... van de nobelheid van weer een nieuw taai ongerief te overtuigen. Maar waarom schrijf ik jou dit? Jij wordt geacht de Cubaan te zijn. Aanvankelijk zal je in de verlosser van Batista en Anders veel. Uh, zal je in de verlossing... In de verlosser van Batista en ander schoor veel vertrouwen in die rebel hebben geïnvesteerd. Maar hoe lang? Tot het vertrek van Che Guevara? Als het gebleven is als het was, dan ben je nog steeds straatarm in looddienst bij een succesvolle visser. a ah, twee flinke vissen per etmaal. En ook jij bent nog geen oude man, maar wel degelijk op weg, net als ik. Vanaf je vijfde zat je in de visserij. Eerst bij Santiago, die je alles heeft geleerd, Manolin, dat je vader schuddeld op was en je werd aangenomen op een minder onfortuinlijke boot. Jij wist dat het inderdaad ongeluk was. Misschien een handje geholpen door de hoge leeftijd. Maar dat het niets te maken had met Santiago's kwaliteit als visser. De, de oude man was je totale guru. Niet alleen in het vak, maar vooral ook daarbuiten. Van Santiago heb je geleerd in een aanvaardbare verhouding... met de omstandigheden en de mensen en de dingen om je heen te leven. En over de geheimzinnige zee. De oude man vond de zee vriendelijk en schitterend. Al wist hij hoe vreed ze uit de hoek kon komen. Plotseling, als een donderslag bij heldere hemel. De oude had het altijd over Lamar. Zoals Spanjaarden over de zee spreken als ze van haar houden. Een vrouw. Maar Santiago had al een generatie zien opkomen... die in knetterende motorboten de vrede in de baai aan vaarden scheurde. Die noemden de zee Elmar, mannelijk. Voor hun was de zee een plek waar ze hun brood verdienden. Niet zelden ervoeren ze de zee zelfs als hun vijand. Ik ben geboren en getogen aan een heel andere zee, de Noordzee. Ik beschouwde de zee als mijn machtige, grillige overbuur. Als ik even ergens anders was, verlangde ik altijd naar de zee... en een strandwandeling bracht vaak wat orde in het meestal nogal overrompeld hoofdje. De zee geeft rust, maar niet voor de dieren die haar bevolken. Die leven in een hypernerveuze paranoia, voortdurende paniek. Moet je zo'n school vissen zien? Als je als vis in zo'n drillmachine even een afwijkende beweging maakt... dan ben je onmiddellijk voorgoed verloren onaangepast gedrag wordt daar niet getolereerd. Je wordt uitgestoten. En lekker voor jezelf beginnen er is er ook niet bij. Want eerst is, het, eerst is daar de spiedende roofvis... die de onaangepaste zonder, pardon, koud maakt en opvreet. En dan de wat grotere vis die eindelijk een huis heeft gevonden... op de hoek van een koraalrif bijvoorbeeld. Hij is er, niet, zo, uh, hij is er niet, zo, niet gelukkig mee, zo te zien. Zijn nieuw bezit vraagt om constante surveillance. Hij heeft de motoriek van een smackjunkie. Even wegdoezelen, dan het schok wakker dan als een getergde dierentuinwolf dat piepkleine stukje op de hoek van het rif alsmaar bewaken. Hij kan als een kont net keren en dat is eigenlijk het enige wat hij doet, dag in dag uit. En dat alleen maar omdat het allerergste dat hem kan overkomen is... dat een andere vis zijn open woning gebruikt om een stukje af te steken. Dus voor de bewoners van de zee geen broederschap, Maar een systeem waar de nationale socialisten nog een puntje aan kunnen zuigen. En Castro al helemaal. 84 dagen op zee zonder één vis te verschalken... waar de collega's niet direct in een naar hoongelach over uitbarsten. Dat is andere koek. Uit die hoek verwachten we binnenkort ook de heerlijk verfrissende vislimonade. Uit echte visgekop bereid. Alles kan op Cuba. En men moet het op het ergste zijn voorbereid. Dus hier komt de banale vraag. Manolin, je bent toch niet zo'n hufter met een motorboot geworden... die over de zee denkt als Elmar? Niet als je met zoveel liefde over de Santiago bent blijven denken. Daar bezeer ik namelijk alles op. Ook je houding ten opzichte van de politieke ontwikkelingen op je eiland. Ik las voor het eerst over je toen ik zelf een jaar of vijftien was. Het was waarschijnlijk mijn eerste literaire boek, The Old Man and the Sea. En ik kon nog niet eens Engels lezen. Ik las de vertaling van Weremmeus Me Bunning en ik nam toen een besluit. Dat mogelijk een hindernis voor mij is geworden of misschien een superieur inspiratiepunt. Ik dacht, als ik ooit een zogenaamde roman of zo schrijf, dan wil ik dat het even eenvoudig, spannend, groots en kleinschalig tegelijk zoals omvattend is als deze van Hemingway, die het zelf eigenlijk zag als poetry written into prose, de hardest. Of all things to do. 84 dagen was de oude man moederziel te vergeefs op zijn uppie uitgevaren. Morgen werd het de 85ste. En Santiago, de oude man, had iets bijzonders aangekondigd. En warempel, op die 85ste dag vangt de oude man de grootste vis van zijn leven. Zo groot en sterk dat hij hem niet eens aan boord kon trekken. Nadat hij eerst een dag en een nacht ver zee inwaarts is getrokken door de vis met die haak in zijn bek, kan Santiago het beest, hongerig geworden en moe, harpoeneren. De oude man bindt de vis stevig aan de zijkant van de boot. Het gevecht gaat door, maar nu met de haaien... die afkomen op de bloedspoor van de gewonde vis. De oude man slaat er enkele dood, maar de overmacht blijkt te groot. De oude ontwaakt, doorwaakt drie nachten en dan nog kan hij de maatregelen niet nemen... die hem zekerheid over zijn, en zijn vangst zouden kunnen verschaffen. Santiago's monoloog, die hardop uitgesproken wordt in de nacht... Eh, sinds de oude man alleen vaart, beweegt zich zonder noemenswaardige breaks... van primitieve observaties over Santiago's grote baseballheld, Jody Medio... Jankies, die nog met Merrillink is getrouwd geweest, naar observaties van rachvijne wijsgeerigheid en terug. Eén zinnetje wordt als een soort mantra herhaald: I wish I had the boy, 36. pagina 36. Denk ik dat? I wish I had the boy, pagina 39. I wish the boy were here, 47. If the boy were here, 52. If the boy was here, 70. If the boy were here, if the boy were here. En jij bent die boy. Je kwam pas toen Santiago tot tafelslagen, gepijnigd, doorgedraaid... na drie dagen zonder noemenswaardig voedsel of slaap... eindelijk in zijn thuis, thuishaven is binnengelopen. Naast zijn sloep ik nog steeds die grote vis met draden aan de boord bevestigd. Het moet een vis zijn geweest van ongekende afmetingen... Afmeting, maar er is alleen nog maar een aangefrit stuk stu, kop van over plus het skelet. Heel pathetisch moet dat zijn geweest om te zien. En heel erg waar. Je kon alleen maar huilen, Manolin. Ik leed met je mee... Behalve onze leeftijd en onze relatie met de zee zag ik vooral grote verschillen. Jij was zo'n prachtige persoonlijkheid. Eerlijk, met hart, met vertrouwen en totaal geen capsonus. Dat kon ik van mezelf niet zeggen. Het inspireerde me op die manier. En weer heb ik het gevoel dat je er niet meer bent. Vriendelijke groet, Hans Verhagen. Dat was Hans Verhagen in een aflevering van de Onbestelbare Brief. Hij schreef zijn brief in 1996 aan het personage Manolin, de boy uit The Old Man and the Sea van Ernest Hemingway... die op 2 juli 1961, vandaag 50 jaar geleden, een einde maakte aan zijn leven. Kunstenaar, journalist, schrijver en programmamaker Hans Verhagen... werd eerder dit jaar 72 jaar. In 2009 won hij de PC-Hoofdprijs. We gaan verder met talent van eigen bodem, hoewel daarop een correctie van toepassing is, want Helly Oestreicher werd geboren in Tsjechië in 1936, maar ze groeide op in Nederland. Van 25 juni tot en met 25 september toont museum Boymans van Beuningen in Rotterdam een selectie van de kleine werken uit haar veelzijdige oeuvre, waarin keramiek een belangrijke rol speelt. Met de opening van de tentoonstelling verschijnt ook het boek Hellie Ustrijger... Uh, dat een overzicht geeft van 50 jaar kunstenaarschap. In 2001 was zij bij Leo Sieper te gast in deze aflevering van Een Leven Lang. Zo, in uw atelier... Hier ontwerpt u en u maakt ze ook, ja. de beelden. Ja, absoluut. Ja, ik heb eigenlijk uh, één ruimte waar het allerviesste werk, het echte kleiwerk gedaan wordt. En een hele mooie ruimte aan de tuin waar ik teken. En ja, je zou kunnen zeggen, de beelden weer samenstel. En een ruimte waar ik hoog kan werken. Dus achterin het atelier... Dan lopen we tegen een balustrade aan en dan kijken we zo naar beneden... en dan zien we allerlei glasobjecten. Ja, maar die zijn nog niet, uh, dat zijn nog niet echt al de objecten. Dat zijn alleen maar onderdelen van objecten... die dus samengesteld, gecomponeerd moeten worden. En uh, ik gebruik verschillende technieken in de keramiek. En als je dan binnen de keramiek kijkt, dan zal ik... Niet bekend zijn om de mooie glazuren. Integendeel, ik smeer ook wel eens acryl op mijn beelden. En ik gebruik ook glas, dik glas, eh, als huid op beelden. Als stukken huid op beelden. Nou, glas en glazuur ligt natuurlijk niet zo ver van elkaar. Eh, dat zijn wel dingen die typerend zijn voor mij. Hier zien we achter u wat u bedoelt met klei, met erop een huid van glas: ronde vormen. Er zitten gaten in. Ja, gewoon om een beeld op te roepen van een, een, een gebeurtenis, zou je bijna zeggen. U geeft af en toe namen aan uw beelden? Ja. Of altijd? Ik geef altijd namen aan mijn beelden... omdat ik ze anders zelf niet meer uh, terug kan vinden. Dit zijn tranen. Dit is een weefsel van uh, glas in een uh, krul, eigenlijk. Ja, dat is een soort technisch hoogstandje, wat ik leuk vond om te maken. Want er zit glas in het midden. En dat raakt elkaar nergens. Dus het, zijn, het is een soort weefsel van, van draden van glas. En naar buiten toe hangt het eigenlijk een beetje treurig naar beneden. Vandaar de tranen. Sally Ustraiger van Joodse afkomst draagt nog steeds de last van een oorlog met zich mee. Het verleden dringt ze voortdurend in haar leven op. Als een veelkoppig monster bijten de herinneringen zich vast en komen bij nacht en ontij naar boven. Pas op veel latere leeftijd durfde ze beeldende kunsten maken... die direct aan haar persoonlijk verleden de oorlogsjaren herinneren. In 1989 heb ik een solotentoonstelling in het Joodse Historisch gekregen. En daar heb ik voor het eerst... Dat was dus in 1989 na de wende in Duitsland. Na de vrijding van Tsjechië. Het na eigenlijk toen eigenlijk al mijn familieleden dood waren. En ik denk dat dat bij elkaar... En het feit dat ik solo in het Joods wilde komen. Toen heb ik een aantal werken gemaakt... die die echt expliciet, een heet de onderdak, een ander heet de overleven. Nou, dat zijn allemaal ja, duidelijke uitspraken in abstractere zin. Met de middelen die ik altijd gebruik, verwijzend naar het verleden. Je kunt het heel drastisch zeggen, ik ben nog steeds een onderduiker. Ik verzet me daartegen, me niet kenbaar wil maken. Me niet wil bemoeien, maar me vooral me niet kenbaar wil maken. En ja, dat als je niet meer bestaan mag, want dat is het. Ik mocht niet meer bestaan. Helly Ostrueger is in 1938 in de Tsjechische stad Karlovy Vary geboren. Haar vader is kuurarts. Spoedig annexeert Nazi-Duitsland het land en de Joodse familie vlucht naar Nederland en trekt in bij grootvader Le Keur in Bergen aan Zee. Mijn grootvader Le Keur was Duitser en was in 19 22 naar Nederland gekomen en benoemd in Groningen. Was daar prof en later in Amsterdam. Maar hij was Duitser. En mijn moedertaal is eigenlijk aanvankelijk Duits geweest. Absoluut. Mijn moeder sprak Duits. Mijn vader en moeder spraken Duits onderling. Maar mijn moeder sprak ook heel goed Nederlands. Uw grootvader was vrij invloedrijk in die zin dat hij vrij bekend was. Ook in de ogen van... De Duitsers, dat was ook een soort bescherming, dat bood een soort bescherming. Zeker. Hij heeft ons lange tijd kunnen beschermen. En Maria, mijn tweelingzusje, die heeft in de archieven van het Rijksinstituut voor de Oorlogsdocumentatie gevonden dat de, zeg maar, de bescherming opgeheven werd op 29 oktober 1943. En op 1 november zijn we opgehaald. En waarom die eerste paar jaren wel een bescherming en later niet meer? Dat zou je nog moeten vragen, dat weet ik niet en waarom genoot uw grootvader bescherming dan? Hij was uh, een Duitser geweest. Hij was een, in de Eerste Wereldoorlog zelfs een goede Duitser geweest. En uh, hij was een belangrijk onderzoeker voor organon uh, in Os. En mijn zusje Maria die heeft dat echt geprobeerd goed na te gaan hoe dat nou allemaal zat. Maar daar zijn we niet achter gekomen. Een feit is dat hij als enige met zijn vrouw en zijn jongste dochter. Niet is opgehaald, en, uh, maar zijn kinderen heeft hij uiteindelijk niet kunnen beschermen. Zijn oudste dochter en Renate, een jonge zusje van mijn moeder, die zijn allemaal opgehaald. Dus, uh, mijn vader heeft alles in het werk gesteld om naar Amerika, naar Zuid-Afrika, naar Zuid-Amerika. Hij heeft van alles. Als we die brieven lezen, dan word je echt uh, zwaarmoedig. Welke brieven? Die hij geschreven heeft naar ambassades... Naar, nou ja, naar de desbetreffende instellingen om toestemming te vragen... om daar heen te mogen komen. Ja. Werd die toestemming steeds geweigerd dan? Ja, uitgesteld, waren quota, Je moest bepaalde voorwaarden voldoen. Er moesten mensen garant voor je staan. En dat was dan net niet op tijd. Of dat... Ja, Het is dus eigenlijk net niet gelukt. Zo moet ik het stellen... Ik was zeven, ruim zeven toen we opgehaald werden. En omdat ik astmatisch was, op dat moment aan de beter in de hand... had mijn vader op mijn slaapkamerdeur geschreven dat ik 3 had. En in de hoop dat wij daardoor misschien thuis zouden mogen blijven. Maar dat was niet zo. Maar we werden dus wel allemaal in de vrachtauto meegenomen... Maar bij de Joodse invalide werd ik door een paar de heren eruit getild en in het ziekenhuis gezet. En zij zijn dus naar de Hollandse Schouwburg gebracht en vervolgens naar Westerborg. Mijn ouders, mijn twee zusjes en mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder, dus van mijn vaders kant, die woonde bij ons. Maar ja. u heeft ze niet meer teruggezien? Nee. Mijn zusjes dus wel. Beate, mijn oudste zusje, en Maria, mijn tweelingzusje, zijn dus na de oorlog. Uh, Teruggekomen. Wonderlijk, hè? En wat is er dan met u gebeurd dan? U zegt van, ik ben uit die vrachtwagen gehaald. Ik moest naar het uh, ziekenhuis. U bleef in het ziekenhuis. Uw ouders werden op transport gesteld. Maar Wat gebeurde er vervolgens met u? Ja, dat, uh, dat zijn twee maanden in mijn leven die ik... Uh waar ik me niet veel van herinner. Ik herinner me dat er zo nu en dan meisjes op mijn kamer kwamen... die doorgingen naar Westerbork en ik moest daar blijven. Op een gegeven moment, in januari, dus 2,5 maand later... kwam een zuster mijn kamer in en die zei... ga je mee, ga nou, even thee drinken. Het was al uitzonderlijk. Ze nam een jas mee. En toen we aan thee drinken waren, zei ze... luister, je moet nu naar de uitgang lopen en je moet... Uh, die mevrouw die daar staat moet je roepen hallo tante en gewoon doorlopen. En dat heb ik gedaan en toen kwam ik dus uh, in een wildgeheemd gezin terecht... die me de volgende ochtend op de trein zette naar Deventer. Maar in ieder geval in Deventer herinner ik me dat ik... Uh, Achterop de fiets gezet werd bij meneer. op een grijze, mistige dag. een heel eind gefietst hebben. en dat we op een gegeven moment. Uh, een zandpad inreden. en bij een kleine boerderij. stapte die af. en zei we zijn er. en dat was de familie Braakhek. Het onderduikadres. Ja. U kreeg dat... toen ook gelijk een andere naam. Ja, ik werd Ellie Strijker kind van een tandarts uit Rotterdam... die voor om gezondheidsredenen daar een tijd zou blijven. Maar hoe moeilijk is dat voor een kind van 7, 8 jaar om dat te doen? Nou, dat moeilijke ervan herinner ik me niet. Ik had kennelijk heel goed in de gaten dat het gevaarlijk was. En ik geloof dat ik ook in het uh, ziekenhuis een soort gehoorzaam kind ben geworden. Want anders kan ik het allemaal niet verklaren. Ik was als kind eigenlijk de, de vervelendste, stoutste, driftigste van de drie. En uh, heb daar voor zover ik me herinner, eigenlijk nooit moeite mee gehad. Maar als u daar aan terugdenkt, een landelijke sfeer, boerderij... u was een stadskind, u wist niet wat u met, met uw ouders gebeurde... u had daar geen notitie van wellicht? Ja, nou ja, ik kan wel zeggen dat ik in het ziekenhuis veel gehuild heb... En ik denk eigenlijk ook in Gorssel. Maar zoals ik al zei, de, de, ze gaven me het gevoel dat ik daar mocht zijn. Dat is iets wat heel belangrijk is. En als er vliegtuigen overkwamen, dan zeiden ze natuurlijk... hé, hey, die gaan lekker bommen gooien in Duitsland. Nou, ik wist niet of ik dat echt leuk moest vinden. Zulke dingen herinner ik me. En ja, het verlangen naar mijn zusjes herinner ik me. Ja, en daaronder zit natuurlijk altijd de angst dat je ze niet meer terugziet en wat dat betekent. Daar kun je bijna niet aan denken. Daar wil je gewoon niet aan denken. Ik geloof dat het zo zit. Ik heb gewoon eigenlijk geaccepteerd wat me overkwam en het gemis verdragen. Misschien moet je het zo zeggen. Want ze waren bijzonder lief. Ik mocht op schoot zitten bij om Herman. Ik had geen reden om op dat moment in opstand te komen. Dat is ook een belangrijk element. Dat, uh... En daarbij komt, ik ben een buitenkind inwezen. Ik vond het enig met die dieren, met alles was er. Ik mocht mee op het land. Ze hadden een bedrijf wat volkomen zelfsupporting was. Aardappelskoren, koeien... Varkens, kippen, bessen, appels, beren. You name it. Dat was heel mooi in dat. een eiland in de wereld. Prachtig. Na de oorlog vindt Oestreicher bij toeval het dagboek van haar vader... die vlak na zijn bevrijding uit het concentratiekamp sterft. Vorig jaar verscheen bij een Duitse uitgever... dit concentrationslaken takenboek aan Judischer artsenkalender... geschreven door Felix Herman Oestreicher. Het is het kampdagboek van een Dokter die echt heel geserreerd, kort, alleen maar feitelijkheden heeft opgeschreven. Met de bedoeling nemen wij aan dat hij dat later had willen uitwerken. Met een paar prachtige gedichten. En daarin zie je dat hij uh, geëmotioneerd was. En uh, Maria, mijn tweede zus, die heeft een voorwoord geschreven. En wat ook heel belangrijk is, een nawoord. Een, de geschiedenis daarna. En dat is een uh, heel belangrijk element geworden. Ook, ook ten opzichte van dat hele ja, je zou bijna zeggen, koele observaties die aantekeningen behalzen. En welke gedichten heeft hij geschreven dan nu? Hij heeft ergens een gedicht over de schoenen. Ze moesten schoenen uit elkaar halen. En uh, daar schrijft hij over. Hij schrijft over uh, verlangen. En aan het eind, en dat is uh, een prachtig gezicht... heeft hij het over de vrede die... in vrede april 1945, was hij dus net, net bevrijd. Gans langzaam schleichen wir dahin... Ganz langsam, Friedensfreude komt in ons niet op. Zu lange sind wir geknechtet und gedrückt in Kampf. Noch niet vergessen is die Fron, der Hunger, Dreck, das schlechte Bett. Doch sehen wir een bekannt Gesicht, dan lächelt ons unser stiller Gruß, Doe lebst nog. Dat is schön. Zeer schön. Dat is een gedicht dus dat hij na de bevrijding in Treubitz heeft geschreven... naar een reis in een trein die echt uh, gedwaald heeft door Duitsland. Na de oorlog pakt Hellie Oestreicher de draad zo goed en zo kwaad weer op. Samen met haar twee zussen wordt ze ondergebracht bij familie in Amersfoort... Ze bezoekt het gymnasium en leidt het leven van een nieuwsgierige scholier. Het was de tijd van de wederopbouw. Terugblikken op het verleden was niet aan de orde. Nou, u moet zich voorstellen dat ik op de boerderij zat, dat op een gegeven moment uh, Maria Austria, de fotograaf, de mijn jongste tante van mijn vaders kan, de ijssel overstak met Henk Jonker, haar vriend toen, ook fotograaf. Zij hadden perspapieren mochten mocht het de IJssel over en kwamen met mijn grootvader mij opzoeken. En niet lang daarna kwamen mijn zusjes met Maria en Henk mee. En die zijn toen ook op de boerderij gebleven. En die hebben daar, om aan te sterken, hebben daar twee maanden tot 14 september met z'n drieën nog uh, gespeeld, geleefd. En toen zijn we naar een gezin in Bergen gegaan. Daar had mijn grootvader voor gezorgd, die een mevrouw met twee kinderen. En die zou voor ons zorgen. En daar zijn we twee jaar geweest, zijn we op school. Het was voor het eerst dat we op school kwamen. Nou, ik had twee maanden in Gorzel nog, na de bevrijding, op school gezeten, Maar mijn twee zusjes die kwamen dus voor het eerst op school. Als je negen en tien bent, <laughs> dat is ook leuk. Ja, en daar hebben we twee jaar gezeten en toen zijn we naar Amersfoort gegaan... naar de oudere zus van Maria en de jongere zus, dus jonger dan mijn vader. En daar zijn we gebleven tot, ja, dat zijn eigenlijk onze pleegouders geworden. Maar in hoeverre heeft deze censuur, want het is het toch altijd geweest, een krankzinnige oorlog... Een censuur in uw leven, in hoeverre heeft u dat u bepaald later? Ja, je kunt het uh, heel drastisch uh, zeggen. Ik ben nog steeds een onderduiker. Ik verzet me daartegen. Maar ik merk steeds dat ik op bepaalde momenten kan wegduiken. Me niet kenbaar wil maken. Me niet wil bemoeien. Maar me vooral me niet kenbaar wil maken. En ja, dat, als je niet meer bestaan mag. Want dat is het. Ik mocht niet meer bestaan. Dat is iets wat heel diep zich nestelt in je overlevingsstrategie. Ik denk dat je dat tenzij je ja, misschien in behandeling gaat... dan kraak eh, je dat niet meer kwijt. Ik bedoel, eh, als je een keer uit, je boom, uit een boom gevallen bent... dan klim je ook de volgende keer eh, wat bedachtzamer in een boom. En ik ben natuurlijk... Ja, dat is een flinke klap uitgedeeld. Heeft u ooit overwogen om in behandeling te gaan? Nee. Zoals veel anderen die bij professor Bastiaans een ja. therapie gingen volgen. Nee, ik, ik denk steeds dat uh, wij alle drie, geen van drieën zijn in behandeling gegaan... dat we een hele fantastische jeugd hebben gehad... die ons heel stevig verankerd heeft in onszelf, in het vertrouwen op jezelf... in je eigen mogelijkheden en in een samenhorigheid met de mensen... Dus, wat jou overkomt, dat kan anderen overkomen. En dus toch een soort solidariteit ook gekweekt. Ik herinner me dat we als kleintjes altijd moesten delen. Als we snoepjes kregen, dan zei mijn vader: uh, Heeft Beate ook wat gehad? Heeft Marie ook wat gehad? Cadeautjes, alles. We moesten delen. We moesten aan de ander denken. En dat is toch een, een levensprincipe dat dat heel ver door kan werken. En ik heb wel eens later natuurlijk, veel later bedacht... dat dat een heel belangrijk, ook een heel belangrijk principe is geweest voor ons. Ik wist altijd dat ik niet de enige was die dit was overkomen. En dat verzacht de pijn niet, maar wel de kwelling. En ook het gevoel dat je ermee misschien moet kunnen leven. Ik voel me een... Uh... Outsider. En als kunstenaar is dat geen slechte houding. En ik voel ook dat ik daar wel bij vaar. Ik, uh, ik kan het. En uh, ik zal ook in mijn werk steeds grenzen opzoeken. En dan kunt u zeggen, ja, dat heb je daar aan overgehouden. Misschien, misschien was dat altijd in mijn karakter. Maar het, uh, de behoefte om ergens bij te horen is er zeker nooit geweest. En dat hangt misschien samen met, met het onderduikerschap. Maar ik merk ook dat ik niet gauw het eerst het woord zal nemen. Zeker vroeger niet. Dat ik als eerste in een vergadering mijn mening zal ken, uh, kenbaar maken. De behoefte om op, dat man op die manier uh, meteen mijn uh, stempel te drukken heb ik niet. En dat denk ik soms. Ja, misschien is dat met het uh, toch een beetje behoedzame gedrag te maken... dat een onderduiker kenmerk. Maar ik denk het meest kenmerkende is dat ik me goed voel als oudzijder. Absoluut. Tijdens het gymnasium komt Helly Ustrijger in aanraking met keramiek en pottenbakken. oudsher hing er nog steeds een albollige sfeer rond keramische objecten... maar dat belette haar niet om zich te gaan bekwamen in dit ambacht. Ja, waarom had ik die interesse? Dat is een goede vraag. Toen ik op het gymnasium zat in de eerste klas, toen wou ik iets met mijn handen doen. En toen ben ik bij een pottenbakker gekomen... En daar heb ik eh, gerommeld met klein dat vond ik erg leuk. En dat ging ook erg goed. En ik herinner me nog de verbazing van mezelf. Dat we een plaatje uit het verkadealbum album van dieren moesten namaken. En ik had een uil op een stam, dat plaatje stond voor me. En voordat ik het wist, had ik ook een achterkant gemaakt. En dat vond ik zo wonderbaarlijk dat ik dat kon. Dat ik dus die voorkant, ja, die zag ik. Maar dat ik de achterkant kon maken. Nou, dat moment, dat ik me zo goed. Dat was echt een, een ontdekking van de hemel. En toen had u het besef van, ik wil die kant op? Nee, ver gaat het niet. Nee, ik zat op het gym en ik dacht, weet ik veel wat. Maar dat plezier dat je daar, dat je zoiets ja, op dat moment ontdekt... dat laat je nooit meer, dat, dat houdt je bij je. En misschien, ja, misschien is dat een... Een, een aanleiding geweest om. Dat, te gaan, nee, dat weet ik niet zo, zo precies. Nee, ik kan me voorstellen dat uh, tijdens de Onderduik bij de familie Braakhek in Gossel... dat er niet echt veel over kunst en literatuur werd gepraat. Nee, er werd de Bijbel gelezen. Maar, en dat is, dat is heel belangrijk voor mij geweest. Mijn vader die heeft ons van jongs af aan niet alleen de Bijbel verteld. maar ook een Renaissance-kunst uit de Bijbel laten zien, verhalen verteld, eindeloos. Zage, Griekse mythologie, uh, Keltische zagen. Kortom, ja, uh, ons met woord en beeld vertrouwd gemaakt... op een manier die heel innig was, die heel liefdevol was. Ik herinner me heel goed op het gymnasium toen we dan uiteindelijk... Uh, ja, al die verhalen weer terugkwamen in, de, ja, in Homerus, in Ovidius. Dat dat, ja, een soort uh, geluksgevoel bij me teweeg kwam. Alsof ik weer iets Van die kindertijd beleefde. Dat gymnasium is voor mij een hele goede tijd geweest. Hallie Ustraiger bezoekt in 1954 het instituut voor kunstnijverheidsonderwijs de voorloper van de Rietveld Academie in Amsterdam. Ze studeert cum Laude af. In 1959 trouwt ze met architect Reinoud Groeneveld. Na het afronden van haar studie... verlaat ze in de jaren zestig de traditionele weg van de keramiek. Nou, Ik was afgestudeerd als industrieel keramisch ontwerper. Producent, maar vooral ontwerper. En gezien mijn belangstelling... En denk ook gezien het, het tijdsgevricht waarin ik dan de markt kwam, zo gezegd In 1959 deed ik eindexamen, 1960 of zo. Nou, toen gingen alle keramische bedrijven op de fles. En ik moest dus gaan nadenken, wat, wat wil ik eigenlijk? Keramiek was nog een ambachtelijk vak, werd als zodanig ook beschouwd. De opleiding die ik gevolgd heb op... De gewoon in Amsterdam was toegespitst op vormgeving, ontwerpen van serviezen, productie van serviezen, gehandgedraaid of in de fabriek. En die technieken heb ik allemaal heel goed verworven. Maar toen het een keer zover kwam dat ik mijn eigen weg moest gaan, was er aan de ene kant geen plaats in Nederland voor ontwerpers op fabrieken zoals wij opgeleid waren, nergens. En tegelijk, na een verblijf in Finland, besefte ik dat ik uh, niet, ja, niet geschikt, kan ik zeggen... in ieder geval niet ambieerde om zelf een pottenbakkerij te stichten waar ik produceren zou. Ik heb het daar gedaan en gezien dat dat niet mijn voor- en niet mijn interesse was. En uh, ja, toen lag het uh, ook wel in de tijd, denk ik om je eigen weg te gaan. En toen heb ik besloten om met de keramische technieken... dus met handgedraaide vormen, beelden te maken. Abstracte, niet gestileerde, maar echt abstracte vormen. En dat was een extreme standpunt. Ik denk dat ik niet voor niets uh, gekozen heb... niet voor wat ook heel veel in de keramiek gemaakt werd. Beesten, uh, poppen. Maar ik denk dat ik voor die abstractie binnen een techniek heb gekozen omdat ik nog geen taal had. Nog geen taal had om te zeggen wat er gezegd zou kunnen worden. En ik denk dat dat te maken heeft gehad met uh, mijn verleden. Dat ik echt op zoek moest vanuit het niets, vanuit het ongezegde. Vanuit... Misschien was het alle allerlogischste geweest als ik alleen maar fase had gemaakt. Maar nu zet ik het op zijn kop. En dan toch gaat u het onderwijs in, namelijk lesgeven aan de Rietveld Academie. Van waar die keuze? Toen ik les ging geven, dat was in 1977. op de Monumentale Afdeling in Utrecht. Afdeling Beeldhouw, Monumentaal. En dat was nog een soort invallen voor een zieke collega. En daar uh, besefte ik in de omgang met de studenten. dat uh, naar mijn gevoel er eigenlijk een soort fundamentele basis. van waaruit ze konden werken, niet erg aanwezig was. En daar ben ik toen over na gaan denken. Toen dacht ik, ik zou het eigenlijk leuk vinden om uh, de ideeën die ik daarmee heb nu heb, dankzij ook dat, dat waarnemen, om die in praktijk te brengen. En toen heb ik dat, een voorstel gedaan aan de Rietveld Academie Basisonderwijs. Nou, dit zijn mijn ideeën, wat vinden jullie daarvan? En daar kwam toen ook een waarnemingsplek open voor een docent die ziek was. En ze vonden die ideeën eigenlijk heel leuk. Dus toen ben ik daar les gaan geven en ben daar ook gebleven. En vervolgens, door er lang over na te denken en te zien misschien waar je bepaalde ideeën wat kon uitwerken, ben ik in dat basisjaar op de Rietval terecht gekomen. Maar ik heb ook uh, tijdens die tien jaar op de Rietveld... heb ik ook lesgegeven op textiel en op andere afdelingen. gewoon Omdat men toch die invalshoek die ik gekozen heb uh, interessant vond. Ja. En wat was die invalshoek dan? Kunt u dat uitleggen? De invalshoek was dat, dat je, je bewust moest worden van je eigen conditioneringen. En dat bewust worden, dat doe je aan de hand van opdrachten, spelletjes... Uh, die in het basisjaar, dus in mei-jaar, gegeven worden. Iedereen wordt natuurlijk in die eerste 18 jaar van zijn leven... ja, dat was vroeger zeker meer dan nu, denk ik. Ja, in, in een bepaalde... Uh, wat hoort en niet hoort, wat goed is en niet goed is... wat mooi en niet mooi is. Nou, dat laatste is al heel... Nou, volgens mij is dat prima als je weet dat dat gebeurd is... en als je daar, als het ware, dialectisch tegenover kunt stellen... met vragen, met vind ik dat wel leuk, is dat wel goed? En dat kun je bereiken door, door wat afstand te creëren... wat reflectie te creëren ten opzichte van je eigen... Impuls alleen al. En dan nog, nou ja, wat vind ik mooi. Als je, de studenten in de Rietvat kwamen, dat prachtige Rietvatgebouw. Ik zeg prachtig. Nou, heel veel studenten vonden het een vreselijk gebouw. Afschuwelijk. Nou, dat was een goede aanleiding om, uh, om daarover te hebben. streiger ziet zichzelf als een beeldend kunstenaar die autonome beelden maakt. Ze is beslist geen keramiste. Ze werkt met verschillende materialen. Keramiek, papier, baksteen en haar favoriete glas. Ik vind het grensgebied waar iets is, het iets en het niets, het iets dat... ...tastbaar is en het niets dat zogezegd misschien niet tastbaar is. Maar in glas is het wel tastbaar. En eigenlijk dat spel tussen iets en niets... ...dat is uh, misschien wel mijn, uh, ja, het middelpunt waar alles in mijn wereld om draait. Ik werk vanuit ideeën die heel duidelijk in mijn hoofd zitten... ...maar niet in vorm als ik zo'n idee zeg maar wil realiseren, dus tot realiteit wil maken... heb ik dat vaak vanuit een techniek gedaan. In de eerste instantie de antipotten, zo'n zestige jaren. Maar later zijn daar andere ideeën bijgekomen, zoals het landschap. Uh, het Friese landschap, waar we veel komen. En om dat uit te drukken... had ik glas nodig... Iets wat er is en niet is. En toen is glas erbij gekomen. U draagt geen boodschap uit? Nee, never. Nee, dat is, dat is iets wat ik uit de oorlog, denk ik, heb overgehouden. Dat boodschappen, uh, dat het dwing, dwangmatig, hoe zeg je dat? Dwingende boodschappen uh, voor mij niet aan de orde kunnen zijn. Dus ook geen idealisme? Nee. Absoluut geen idealisme? Ja, ik weet niet wat dat is. Wat is idealisme? Nou, ik. ik... Ik geloof niet in vervolmaking. Ik geloof in verandering. En veranderingen hebben misschien meer goede bijwerkingen... dan andere veranderingen. Maar in, uh, ik geloof dat iedere verandering ook iets, iets slechts in zich draagt. Wat ja, geen verbetering te noemen is. Maar wat een tegenkant heeft. En uh, idealisme, ja, dat ken ik niet. Ik weet het niet. Ik denk dat de grote idealen in de Tweede Wereldoorlog... behoorlijk ten gronde zijn gegaan. In mijn werk bestaat niet. Er is geen verhaal. Er zijn... Het ding is wat het is. Het is een eigen verhaal, maar dat refereert niet. En soms is het ontstaan uit, zoals ik al zei, landschappelijke fascinaties. Dat is eigenlijk het enige verhalende in mijn werk. En er is een, een, zijn een aantal werken die naar aanleiding van de golfoorlog zijn gemaakt. En die refereren dat was het, eh, verpletterende ervaring voor mij. Ja, dat ik eh, besefte dat ik, eh, die, ja, ik ben tegen welk soort van geweld dan ook. En ik vind dat de mensheid moet leren om op een redelijke manier mekaars problemen uh, op te lossen. En dat ging dus helemaal mis daar. En, en daarbij besefte ik... dat ik uh, toch een soort ambivalentie... ontstond tegenover het gebruik van geweld. En dat vond ik heel griezelig. Ja, bij mezelf. En daar heb ik werken over gemaakt... die ook die ambivalentie... ik denk dat niemand het ziet, maar dat zit er wel in. Maar ik denk wel dat het belangrijk is... dat ik volgens mijn eigen... normen... Uh, duidelijk leef. Dat ik denk dat heel belangrijk is... En welke zijn dat dan? Dat je liefdevol bent. Dat je voor anderen bent. Dus dat je niet alleen je opstelt. Dat je solidair bent met anderen. Dat je andere mensen niet probeert te veranderen. Maar accepteert zoals ze zijn. En vooral dat je andermans ideeën respecteert. Ten volle respecteert. En uh, er goed naar kijkt. En goed uh, je aandacht aan geeft. En dat kunst daarin een heel belangrijk uh, medium is. Omdat het zowel literatuur, muziek is heel belangrijk. Omdat het, uh, de sp het spoor van het ratio en van de emotie tegelijk... ...zeg maar... Uh, aanspreekt. Wat een heel belangrijk element is ook, ik wil leren. Ik wil nieuwe dingen leren. Technieken, grenzen zoeken. Kijken wat daar gebeurt, wat daar gezegd kan worden. Dat is, heel, uh, ja, dat, is, dat is heel eigen voor mijn werk. Wat is die drijfveer dan om te zeggen van... ik wil met zoveel verschillende materialen gaan werken... want je moet steeds opnieuw het wiel uitvinden. Nou, dat is geen bezwaar. Maar de drijfveer is, net als een componist, uh, muzikus... ...kiest voor bepaalde instrumenten waarmee hij iets wil zeggen... ...denk ik dat je in bepaalde materialen uh, het een beter kunt zeggen dan het ander. Mijn werk moet je ook lezen als, als een compositie van materiaal. En die compositie heeft, is niet in experimentele zin interessant. Nee, die is alleen maar interessant omdat die combinatie dat teweeg brengt wat ik zeggen wil. Thank you. Als een kind van mijn tijd kwam ik uit de oorlog en wilde ik gewoon gewoon zijn. Het gewoonste kind van de wereld. Dus niet-Joods, niet-wees, gewoon. Nou, dat zit een heleboel aan vast. Gewoon kunstenaar. Maar ik kan het ook anders uitleggen. Ik kan ook zeggen... Het was een terrein dat ik niet wilde exploreren. In eerste instantie. En dat ik nog... Dat ik... Misschien kon ik het niet. Maar mijn redenatie was dat ik het niet wilde. En waarom wilde ik het niet? Omdat ik het te makkelijk vond. Je krijgt onmiddellijk alle kijkers op je hand als je als slachtoffer en kunstenaar je daarmee gaat. Dus dat heb ik niet heel lang op die manier... ik zeg het opzettelijk... op die manier niet willen doen. Ik wilde eerst heel, ook weer fundamenteel, zoeken... naar middelen om mezelf uit te drukken. Niet als slachtoffer, niet als jood, gewoon als mens... de Helly Ustrijger in een aflevering van Een leven lang, een bijdrage van de NPS, eerder uitgezonden in 2001. Techniek Leon van Loon, presentatie Petra van Hulsen, samenstelling en interview Leo Siepe. Vorige week startte in Museum Boijmans van Beuningen een expositie van haar werk en verscheen het boek getiteld Helly Ustrijger, dat een overzicht geeft van 50 jaar kunstenaarschap. De expositie is nog tot en met 25 september te zien... in Boymans van Beuningen in Rotterdam dus. Het is drie minuten, twee minuten bijna voor uh, vijf. En dat betekent dat ik net even tijd heb om een prijsvraag met u door te nemen. De eerste gast in onze nieuwe serie Nachtvluchten Zomercocktail... is straks tussen zes en zeven uur... kunstenaar, theatermaker en schrijver Harry Hageman. Eerder dit jaar verscheen zijn romandebuut Speeltijd... Van uitgeverij Nieuw Amsterdam mogen we een paar exemplaren weggeven aan onze luisteraars. Wilt u kans maken op een van die exemplaren van het Romandebuut speeltijd? Dan daag ik u uit de volgende vraag te beantwoorden. Harry Haagman regisseerde diverse uitvoeringen van werk van William Shakespeare. Welk stuk van Shakespeare bracht hij niet voor het voetlicht? Was dat A. King Lear, B. de koopman van Venetië of C. Hamlet, de prins van Denemarken? Via onze site kunt u meedoen, dat is www.nachtvluchten.fm. Maar uw antwoord opsturen kan ook. Dus de vraag is, welk stuk van Shakespeare bracht Harry Hageman niet op de planken? Was dat King Lear, was dat de koopman van Venetië of Hamlet? Stuur uw oplossing naar Max, ter attentie van Nachtvluchten, postbus 518, 1200 AM. Of doe mee via de site www.nachtvluchten.fm. Ik maak nu even plaats voor het NOS-journaal van 5 uur. En daarna hoort u Helden van Toen met Ria Bremer. En die wordt maandag 72 jaar. Tot straks.